Ik uh, voel me hier wel thuis, uh, geloof ik. Het is uh, tof om hier uh, te zijn. Ik heb uh, een vrouw meegenomen, Mienke, en mijn dochters, Noah en Mitte. En uh, ja, als we het klappen, Mitte is jarig vandaag. Dat mocht ik niet zeggen, geloof ik. Ja. Ik vind het gaaf om hier te zijn. En echt, ik, ik, ik voel me hier wel thuis, uh, geloof ik. Tien jaar geleden werden wij gevraagd om uh, een internationale kerk te planten in Amersfoort, waar we nog steeds uh, wonen. En dat was ICF Amersfoort. We hebben eerst de Engelstalige gemeente um, uh, gestart, uh, oh. met veel Afrikanen vooral in ons, in ons midden. En vervolgens ook een Arabisch-talige gemeente. Uh, nou, die Engelstalige gemeente heb ik inmiddels overgedragen aan Nestor Tsala, en de Arabische gemeente aan Sama Yunan. En uh, ik sta nu zelf niet meer in de gemeente, maar dit is wel de plek waar we de afgelopen jaren uh, God aanbaden. En dat kan ik eigenlijk uh, In een veelkleurigheid van volken en culturen en verschillende liederen en talen. Uh, en dat proef ik hier ook. En dat is gaaf, hè? Dat is, op het moment dat je christen wordt, heb je overal familie. En kan je overal thuis voelen. Amen? Amen. Um, nou, meer hoef ik qua introductie niet te zeggen, denk ik. Um, behalve dat ik nu voor uh, New werk. Ik sta niet meer in de gemeente, zei ik. Maar ik werk als theoloog voor New Wine... Wat een beweging is uh, van kerken waar we het koninkrijk willen verkondigen in de kracht van de heilige geest. En wat is dat? Dat is vooral Jezus ontmoeten. En dat is waar jullie deze weken over hebben. Uh, ontmoetingen met Jezus. Um, en ik wil het hebben over uh, het verhaal waar, over vijf vrienden, vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus uh, brengen. Um, en dat gaan we lezen. Is iemand die schriftlezing kan doen? Anders lees ik het zelf. Is iemand die schriftlezing wil doen, Als Marcus. Ja? Even kijken. Het is, uh... weet je, het evangelie van Marcus is lekker beknopt. Hè? Hij, hij, hij is een hele snelle verteller. Dat is een van de voordelen van Marcus. En hij gaat direct naar de kern van de zaken toe. En gelijk aan het begin van het evangelie van Marcus uh, zegt hij ook waar het, waar het om gaat. Jezus begint zijn bediening en zegt, dit is niet mijn eigen Bijbel, dus ik moet even zoeken. Hij zegt, het Koninkrijk van God is gekomen. Het is nabij jullie. Bekeer je. En volg mij. Het Koninkrijk is nabij. En daar gaat volgens het, uh, het evangelie van Marcus over. Uh, Jezus gaat daar rond en begint het Koninkrijk te verkondigen en geneest Mensen, hij brengt heelheid van leven. Um, nou, en dan hoofdstuk 2, en dat gaan we nu lezen. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Ja, dank je. Jezus geneest een verlamde. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum, en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, liet zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, je zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van het schriftgeleerden en die overlegden in hun hart. Waarom spreekt, deze op een op, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hem, Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de gelamden te zeggen? De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op. Neem uw lichtmat en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonder te vergeven, zei hij tegen de gelanden, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Word van God. Wat een ontmoeting met Jezus. Ik wil nog één ding vertellen over de gemeente in Amersfoort, of in Amersfoort. Een van de dingen die ik daar leerde is dat iedereen kan geven, iedereen kan de ander helpen. We waren een hele kwetsbare gemeente in de zin dat mensen hadden uit alle verschillende achtergronden, veel van ons waren eh, ongedocumenteerd. Geen baan, waar die alleen, waar de uh, single man bijvoorbeeld uh, aan het worstelen om overeind te blijven in het leven. Um, en het was zo gaaf om te ontdekken met elkaar en te leren dat wat je achtergrond ook is en wat je situatie ook is. Of je helemaal alles voor elkaar zet en je hebt een baan en je hebt een auto en je hebt een gezin. Of je leven ligt helemaal overhoop. Wat je altijd kan doen is mensen bij Jezus brengen. En daarmee het meest kostbare geven dat je zou kunnen geven. Ik herinner me een moment dat ik uh, er echt even door zat als pastor. Ik had het, uh, het, was, het waren zware weken, een heel aantal dingen. Ik had het echt even moeilijk. Ook in mijn eigen geloof, ook gewoon naar God toe. Ik had het echt even moeilijk. Uh, maar goed, je bent de pastor. Hè, dus je gaat weer naar de kerk, naar de dienst. Om de dienst uh, niet te leiden, maar wel om te, om te preken. En na afloop kwam een van die zusters naar me toe. En die zei: Pastor, gaat het gaat al goed met je? Nou, ik sta allemaal op wat. En ze zei: Weet je wat? Zullen we met je bidden? En ze baden met me, zei je, nog een andere, een andere zuster. En er kwam zo'n bemoediging en kracht over me. En zo'n vrede van Jezus. Ik had echt een ontmoeting met Jezus nu. Dat is het meest kostbare wat je kan geven. Nou, dat is een IJsje van Amersfoort, En dat is ook hier in Oase voor Nieuwwest. Hoe gaaf is dat? Los van je omstandigheden. Je kan altijd het mooiste cadeau geven. Ik wil het hebben over die vrienden in dit verhaal. Die vijf vrienden. Maar eerst moeten we kijken naar Jezus. Om echt de kracht van dit verhaal op te pakken. Ehm. Um, Naar Jezus en de genezing die hij brengt. Deze man is verlamd. We weten niet hoe lang, dat staat er niet bij, misschien zijn hele leven al, of misschien is er in zijn leven iets gebeurd waardoor hij verlamd is geraakt. En één ding is duidelijk, hij kan niet op eigen kracht naar Jezus komen. En misschien is dat wel iets wat jij ook wel herkent. Ik denk dat het iets is dat we allemaal wel herkennen dat we soms verlamd zijn... door dingen die gebeuren in ons leven. Nou, ik ken jullie niet. Dus ik weet niet waar jullie hier zitten. Ik ken jullie verhalen niet. Maar misschien zijn er dingen in je leven... die je op dit moment verlammen. Verdriet. Of patronen in je leven... waar je aan vast zit... waar je me niet van loskomt... en die je verlammen... en die je van weer houden... Om, om verder te komen in je leven... Die je misschien wel zelfs van wil houden. om bij Jezus te komen. Misschien weer wel zo verlamd. dat je op eigen kracht niet meer is. Ja. Nou, deze man. was fysiek verlamd. kon niet lopen. lag op een lichtmat. Hij heeft een duidelijk probleem. En ik wil daar een oplossing voor. of althans, dat staat niet eens bij in het verhaal. Hè? Zijn vrienden willen het zijn vrienden die zeggen... ...dit moet veranderen. En ze brengen hem naar Jezus. Jezus kan zijn probleem oplossen. Nou. En dan komt die man voor de voet op in Jezus. En dan zegt Jezus... ...vriend... ...je zonden zijn je vergeven. Wacht even. Ik kan me voorstellen dat de mensen daar... ...in die ruimte waren... ...die zeiden van... Wat? Maar Rabbi... De elefant in de room, deze man, ligt op een lichtbed voor u. Hij is verlangd. Het is duidelijk wat zijn probleem is. En wie zegt, je zonden zijn je vergeven. Dat ken je misschien ook wel. Maar Jezus. Kijk dieper. Jezus kijkt dieper naar deze man. En hij ziet. Dat een man verlamd is. Maar hij ziet dat probleem. En hij heeft er ogen voor. Maar hij ziet ook dat deze man een veel grotere probleem heeft. Dat hij gescheiden is van de liefde van God. Dat er zonde is in zijn leven. Die tussen hem en God is. En God heeft zijn Jezus heeft zijn prioriteiten goed op een rijtje. En dat is het eerste wat hij aanpakt. Hij is echt vriend... Je zonde vergeven. Jezus kijkt naar die man. En ziet wat hij ten diepste echt nodig heeft. Wat nog veel groter is dan die omstandigheden van die verlanging. Weet je, deze man is geschapen om te leven in de liefde van God. Om het volle leven te hebben met God. Maar zijn zonde staat er helemaal God in. En hij mist het volle leven met God. Als ik naar mezelf kijk, en misschien herken je dat ook wel, naar mijn gebedsleven, er zijn vaak dingen dat ik denk van, oh hier. ik heb een probleem, dit is aan de hand, dan ga ik bidden en dan vraag ik Heer wilt u dit oplossen? Herken je dat? Ga vaak met dat soort lijstjes naar God in. En dat mag. Je mag daarmee naar God komen. Zoals deze man, deze vlammende man, die Jezus, wordt gebracht. Ja, dat mag. En weet je wat gaaf is? Jezus ziet dat. En Jezus heeft er oog voor. En Jezus kijkt dieper. En je ziet wat jij ten diepste nodig hebt. Jij bent geschapen. om te leven in de orde, liefde van God. In zijn omhelzing. De Vader kijkt naar jou. Je zegt, zij mijn mooie dochter. Jij bent mijn zoon. Ik hou van je. En ik wil je om En ze zeg hoeveel ik van je geniet. Ik hou van je. Kom bij me terug. Laten we samen leven. genezing van Jezus gaat zoveel dieper dan alleen maar een fysieke ziekte een aandoening als verlamming. Jezus' genezing is genezing in de liefde van God. Ook voor jou. En als wij bidden met mensen die ziek zijn, dat doen we ook. Dat doen we hier vast ook in Oase. Dan leggen we handen op en bidden over genezing. En dan, dan, dan strekken we ons uit naar lichamelijke genezing. Maar bovenal strekken we ons uit naar genezing in de liefde van God hemelse vader. Het mooiste wat er is. Oké, okay, dan die vijf vrienden. Want het nou duidelijk zijn, deze man die verlamd is, had die genezing nooit ontvangen zonder die vier vrienden. Hij kon niet op eigen kracht naar Jezus. Hij had die vier vrienden nodig. Die vier vrienden, heb je echt moeite gedaan, hè? Het was niet zo dat ze zeiden van, ah, weet je, die, uh, die vriend van ons die heeft het wel moeilijk. Ja, dat is wel moeilijk. Hij ja, heeft die Jezus nodig. Ja, het zou goed zijn als hij uh, Jezus was. Weet je, wat, had ze nog een keer voor hem bidden. Nee, dat is niet wat ze deden. Ze gingen naar zijn huis toe. Ze hadden het niet over hem, maar ze gingen naar zijn huis toe. Ze hebben hem opgezocht. Ze hebben hem opgezocht in die situatie waar hij was. En misschien hebben ze vervolgens wel moeten me inpraten. Het staat niet dat deze man zelf niet Jezus woont. Weet je, en soms is dat zo. Soms is je situatie zo dat je, um, dat je er geen, geen deem meer in ziet. Dat je het opgeeft. Dat je zoiets hebt van, uh, laat mij maar. Ik heb nou eenmaal dit. Ik ben nou eenmaal dat. Mijn situatie... Weet je, ik zit zo vast aan dingen uit mijn verleden en dat is zo'n zo zo zo web en ik, ik, ik kom daar niet los van. Dit dus zal me blijven achtervolgen. Laat mij maar. En dat zijn met deze vrienden die op hem inpraten. Die zeggen: Nee, joh, God heeft iets beters voor je. Ga mee. Wij willen je bij Jezus brengen. Nou, dat doen ze. Ze tillen hem op. Ze dragen hem. Dat mogen we doen. We mogen elkaar dragen. Elkaar opzoeken in de situatie waar je bent. Elkaar dragen. Nou, en zouden ze. Nou, zie je ze gaan. Met die lichtmat. Ze zouden door het dorp. En dan komen ze bij het huis. Waar Jezus spreekt. En dan zijn er zoveel mensen. En dat is geen doorkomen aan. En kennelijk, al die mensen die er zijn. Kennelijk. Zijn dit allemaal voor zichzelf. Ze maken, geen, ze maken geen ruimte ze zeggen niet van oh kijk deze gast die heeft echt Jezus nodig laten we opzij gaan ga je gang nee kennelijk heeft niemand het in de gaten iedereen is daar voor zichzelf iedereen wil iets van Jezus voor zichzelf en ze verspellen de weg voor deze vijf vrienden het gevoel dat je ook wel eens in de kerk kan hebben dat iedereen er voor zichzelf is en eigenlijk tussen Jezus en iemand anders instaan. Maar ook dan, die vrienden geven niet op, hè? Ze gaan door. Ze klimmen het dak op. En ze breken het dak open. Die dakbedekking breken ze los. Ze zetten door. Ze doen echt hun best voor hun vriend. En dan laten ze hem zakken. Aan touwen. Voor de voeten van Jezus. En wat staat er. En Jezus zag hun geloof. En hij zei het tegen de van een verlamde man vriendje. Zonder zij je vergeven. Hoor je dat? Jezus zag het geloof van die vier vrienden. Die hun vijfde vriend bij Jezus maakten. En op hun geloof. Komt Jezus dan. Soms heb je zelf even geen geloof meer. Soms zit je stuk. Weet je het niet meer. Deze vier vrienden. Jezus zag hun geloof. En bracht om een ommekeer in het leven van die vijfde vrienden. Hoe wij dat? Brengen wij onze vrienden bij Jezus? Dat mag. Dat is het mooiste wat we doen kunnen. Ik zei het al. Dat is het mooiste wat we doen kunnen. Dat gaan we bij Jezus brengen. Elkaar opzoeken in die situatie waar je bent. Misschien op elkaar inpraten. Bemoedigen. Weer hoop geven. Dragen. Naar Jezus springen. En als dat lastig is, toch maar mooi zeggen. Vuile handen maken. Jouw geloof. Kan verschil maken in het leven van. Die vriend. Die vriendin. Die broer, Die zus. In oaar Diegene hier in de wijk. die zelf op eigen kracht heeft met Jezus. of zijn we voor onszelf in de kerk? Ik heb vrijwilligers nodig. Mag ik vijf, vijf vrijwilligers? Vijf vrienden. Vijf vrijwilligers. Ik heb geen lichtbed. Ik heb een dik met hoes meegenomen. Dan gaan we het even uitbeelden. Vijf, vier sterke mensen, één heel dapper iemand. Ben je sterk verdapper. dapper? Kijk eens. Vier mensen, elk een hoek. En eentje die het lef heeft om erin te gaan liggen. Yes! Hartstikke goed. Kijk mensen, dit is een kerk. Dit is kerk zijn. Hou dit beeld vast. Dit is het. Is het zwaar? Valt er mee? Ik drie Oké. Okay. Ja. Als jij die hoek erbij pakt, dat eerst en dan, en dan jij loslaten in die volgorde. Ja? En kan jij deze hoek erbij pakken? Zo? Oké, okay, vraag ik nog een keer: is het zwaar? Oh, <laughs> Dat is niet het goede antwoord. Nou moet je zeggen: ja, dit is zwaar. Ja, ja, het is zwaar. Ja. ja. <laughs> Doe nu we maar weer met de vier, dan wordt het weer heftig. Yes. Snap je het? Je, Paulus zegt over, over, de, over de gemeente. Jullie zijn het lichaam van Jezus. En het lichaam heeft vele leden. En elk lid is nodig. Kijk, je kan op je eentje proberen om je verlamde vriend bij Jezus te brengen. Dat is zwaar. Met z'n tweeën, misschien te doen, nog best pittig. Met z'n vieren zeg je valt best mee. Dit is gemeente zijn. Met elkaar. Breng je elkaar bij Jezus. Ik, ik kan naar je paas kijken of naar je kringleider, maar dit is gemeente zijn, ieder lid. En Paulus zegt: als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. En als één lid met respect behandeld wordt, dan delen alle leden in de vreugde. Dat is gemeente zijn. Vraag het ook aan jou, dan moet ik even een microfoon pakken, denk ik. Ja? Hoe voelt dit voor jou? Prima. <laughs> ja, ligt wel lekker geloof ik inderdaad, ja. zeker. Okay. Maar we zien jou ook niet, dat scheelt. Dat klopt. <laughs> ja, precies. Ja. Moet je, je voorstellen dat je nou hier door de wijk gaat, een rondje door de wijk. Even afgezien van de storm en een rondje door de wijk. Weet je wel? En dan niet, niet in je holletje, maar dat mensen je zien. Hoe voel je, je dan? Helemaal top. <laughs> dat voel je helemaal top. Niet het goede antwoord. Oké, okay, laat maar, maar zeggen. Yes. Ja. Oh, je wil er toch wel uit. Want, dat is het punt. We kunnen elkaar oproepen om elkaar te helpen. En elkaar in Jezus te brengen. En misschien denk je wel van, oeh, dat zou ik meer moeten doen. Maar dat is één ding. Maar een ander ding is, je laten helpen. Maar ah, jij voelt het prima. <lacht> Ik denk dat er heel wat mensen zijn. Ik was naar eigen. Mezelf... Ja, dankjewel jongens. Yes. Dat het pretty awkward voelt. Als je er hulploos in ligt. En je bent kwetsbaar. En ze neemt je ergens mee naartoe. En dan ligt je dan. Moet je voorstellen hoe die man zich voelt. Oh, dan gaat ze ook nog het dak op. Ligt hij daar. Dan laat ze hem ook nog zakken. En iedereen ziet het, weet je wel. Ik denk dat het herkenbaar is. Niemand wil kwetsbaar zijn. En aan de ontvangende kant zitten. Dus dat wil ik jullie ook vragen. Breng je de ander, Maar ben je ook bereid om gebracht te worden? Ben je bereid... in deze vriendenbende die de oase is... om ook aan de ontvangende kant te zitten? En geholpen te worden? Durf je eerlijk te zijn en kwetsbaar... Of zeg je, weet je wel, ik ga naar de kerk en ik, ik, ik doe alsof ik prima in mijn geloof zit en ik, ik sta te zingen en niemand ziet wat. Of durf je eerlijk te zijn, of je worstelingen, of je situatie van je heet. Durf je te zeggen, weet je, ik, ik, ik kom echt even ook niet meer bij Jezus. Ik weet het niet meer. Dat is wel moeilijk. Maar dat is het beeld van de gemeente zijn. Dat is wat Jezus ons hier leert in dit verhaal. Ik moet denken aan, aan Mozes, een vriend van me, uh, die opgroeide in Noord-Oeganda. En voor hem was het echt ook heel moeilijk om te ontvangen. En dat was logisch. Hij groeide op in een klein dorpje Noord-Oeganda, het heeft een grens met, met Sudan. En, en zijn moeder overleed toen hij heel jong was. En dat zijn vader getrouwde. Dat met stiefmoeder. En dat was geen goede stiefmoeder. Zo gauw zijn vader niet in de buurt was. En dat was vaak. Dan sloeg ze hem. Of Hij kreeg geen eten. De andere kinderen kregen eten. Hij kreeg geen eten. Ze dus hij was vaak ook op de zwerf. met zijn eigen voedsel bij elkaar schaduw. En alsof dat niet erg genoeg was. Het was in het gebied waar de rebellenleider Joseph Kony huis hield. Met een gezet leger van de heer. Misschien per vang. En... Op een dag werd hun dorp ook overvallen. En ze sloegen allemaal in blinde paniek op de vlucht. En gelukkig wist hij ook te ontsnappen. Veel andere jongens uit het dorp werden gepakt. Een kindsoldaat gemaakt. Hij wist ontkomen. Hij was wel zijn familie kwijt. Maar hij raakte aan de zwerven En uiteindelijk kwam hij in kampala terecht. En het duurde jaren. voordat hij weer een familielid zag. Nou. Op een gegeven moment kwam hij bij ons in de kerk. En... Dat was een goede plek voor hem, maar het was moeilijk voor hem om zich te geven. En hij kende dat niet, een liefdevolle plek waar mensen liefde om moeten omgaan. En hij zat in een survivor's mentality. Weet je, als, um, um, als ik iets voor jou ontvang, ja, dan sla ik jou in het krijt. Ja, dat moet je zien te voorkomen. Ja, als je een survivor bent, als je op de straat blijft, dat doen we niet. Dus, mijn probleem is mijn probleem, jouw probleem is jouw probleem. We don't interfere. En onze kerk was wel een moeilijke plek, omdat het een plek van warmte was. Soms kwam het hem te dichtbij en dat zagen we wekenlang niet. Dat was het meen, niet, het om. Hulpvragen, dat klopte heel goed. Hulp dat deed hij helemaal niet. Als we het aanboden, nou ja, als je het altijd natuurlijk aanbood, dan zag je hem ook een paar weken niet. Maar langzaam begon het te veranderen. En ik herinner me een moment, eh, ik zat mezelf in Afrika. Eh, maar hij, hij moest verhuizen en hij had gewoon iemand nodig, met een auto, om een paar spulletjes te verhuizen naar, naar, naar een ander plekje toe. En we hadden wel hulp aangeboden, maar de, nee. hij, hij, hij doog. We een het onvermogen uitzien En op een gegeven moment, ik zat dus aan de avila, maar toen, toen belde hij niet. Op zaterdagmiddag, op het moment van de verhuizing, wil je me eens plannen? En dat was zo'n kostbaar moment, dat was zo'n mooi moment van genezing, dat hij voor het eerst hulp vroeg. En een paar maanden later, hield ik min of meer deze preek. En toen ik vroeg om vrijwilligers, was Mozes de eerste die opstond, zei, ja, ik wil vrijwilliger zijn. En laat mij daar liggen. Want hij wist hoe belangrijk het is om ook te kunnen ontvangen. Een van mijn mooiste momenten in het huisje. Dat is Kerkzee. Wil jij dat? Wil jij je zus, je broer, diegene hier in de wijk brengen? Wil jij gebracht worden? Ik gaan staan. Misschien dat de band al op het podium komen. Laten we gewoon even een moment nemen om voor jezelf die keuze te maken. Misschien, als je me hoort, gebeurt er iets. Misschien dacht je van, oh, ik, ik moet wat meer doen. Ik zit ook voor mezelf in de kerk. En misschien sta ik wel tussen Jezus en die anderen in. Misschien dacht je, oké, okay, ik, ik sla me hier groot te houden. Vandaag, misschien al heel lang, ik zal hem niet groot houden, maar ik trek het gewoon en ik heb hulp nodig, en ik durf het niet te vragen. Laten we gewoon eerlijk worden van God. En een moment mee. Laten we stil zijn. Ik het voor het gebed. Laten we stil zijn. Ik voel je ook vrij om hart op te bieden als je wilt. Heer Jezus, willen u u danken dat u dieper kijkt. Heer, dank danken wel dat u met ontzettend veel liefde naar ons kijkt. Dat u onze situatie kent. En ziet. En daar niet aan voorbij gaat. Maar ook dieper kijkt. En weet wat we nodig hebben. En dat wil geven. Wat onze omstandigheden ook zijn. Liefde van de vader, vreugde van het leven met God, ongeacht de omstandigheden. Nu Jezus zonder van ons naam dan denk ik: ik ben het kwijt, ik kom even niet meer bij Jezus. Ik heb een andere band staan in ik ik, ik ik heb niet veel voor mezelf gestaan. En misschien wel tussen u. En wat je situatie ook is, ik mag je namens Jezus zeggen: Hij hij gekomen is om je het volle leven te brengen. Het leven in al zijn volheid. Jezus kent je situatie. Hij houdt van je. En wil jij stellen in de liefde van God? Dat dus je gaat dansen in het licht van God. Het mooiste wat we kunnen doen is elkaar bij Jezus brengen en jullie hier in de gemeente ook een team. Dat is heel letterlijk. Bij Jezus gebracht worden. Ik wil je echt aanmoedigen. Tot slot dat je heeft gesproken. En, als je zegt van ja, dit wil ik. Of als je zegt ik vind het moeilijk. Laat je bij Jezus brengen. Weet je, een gebedsteam gaat niet tegen je aanpraten, maar brengt je aanwezigheid van Jezus. En nodig daar de geest uit. We zijn genezen en werken in de Moedig je aan. meeste. Laten we zingen.